Jobboot met het NOS-journaal. De Angolese Nederland uit. Minister Leers heeft dat besloten. Het is niet zo dat je in Angola geen toekomst op kunt bouwen, zei Leers. Hij voegde eraan toe dat hij alle mogelijkheden heeft onderzocht en dat zijn discretionaire bevoegdheid geen rommelpot moet worden. Leers had al eerder gezegd dat Mauro terug moet, maar op aandrang van de Kamer heeft hij de zaak nog eens bekeken. Mauro kwam op negenjarige leeftijd naar Nederland en woont sindsdien in een pleeggezin. Hij is nu 18. Italiaanse media melden dat in Italië de pensioenleeftijd verhoogt van 65 naar 67 jaar in 2025. Tot nu toe lag coalitiepartner Lega Nord dwars. In ruil voor de toestemming van Lega Nord stapt premier Berlusconi rond de jaarwisseling op. En zijn er in maart in Italië vervroegde verkiezingen. Berlusconi en Lega Nord leider Bossi zouden daar gisteravond afspraken over hebben gemaakt.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 Het nieuwste passagiersvliegtuig van Boeing heeft zijn eerste commerciële vlucht voltooid. De Dreamliner, zoals het toestel heet, vloog van Tokio naar Hongkong. Het was een speciale vlucht met een handjevol passagiers die daar veel geld voor hadden betaald. De Dreamliner is van lichte materialen gemaakt en daardoor zuiniger dan andere toestellen. De eerste vlucht was al drie jaar geleden gepland, maar er was vertraging door stakingen bij de fabrikant en problemen met het ontwerp en bij de productie.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 Het weer vanmiddag alleen in het noordwesten, nog kans op een enkele bui in de rest van het land. Wolkenvelden en zon, middagtemperatuur ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Streets. I didn't know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 And we're waiting for something to say instead of listening together. Free.